Er staan files op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij Castricum, twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verderop op de A9, bij Knoop het Velzen, drie kilometer. A12, Utrecht richting Den Haag, voor Den Haag Malieveld, vier kilometer. A13, vanuit Den Haag naar Rotterdam, voor Knoopend Kleinpolderplein, zes kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, voor Gorkum 9 kilometer. Maar de werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Plaverpolder 9 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Nieuwendijk nog 6 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 De warmste 1 november ooit. Met op dit moment een temperatuur hier in Zalvoort van maar liefst 17,6 graden. Het is niet te geloven, dus nou, ik heb de zomers muziek weer uit de kast gehaald. Je hoorten Phil Galaxy en Dancing Tights... Daarmee is het 7 over 2 geworden. Een hele middag Zandvoort en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer de komende drie uur lang. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Met een overvol programma vanmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En die evenementen verdienen uw aandacht. En dan kunt u gelijk even meeschrijven. Nou, en je zei het al, hè, de warmste 1 november ooit. En wat doen wij dan? Binnen we zitten, zitten binnen. binnen. <laughs> half drie hebben we het weerbericht. Nou, het belooft wat hoor. Het is al wat en het belooft nog meer. Uh, de warmste 1 november ooit vandaag. Uh, het weerbericht, dat allemaal om half drie. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Becky. Ja, en we hebben de afgelopen week een beetje last van de, met, met de herhaling op de maandag uh, en dinsdag. Maar we weten ook dat een heleboel luisteraars op maandag en dinsdag luisteren naar de herhaling. Omdat ze het weekends andere dingen te doen hebben. Dus we gaan een gedicht in de herhaling gooien vandaag, om kwart voor vijf. Het gedicht van de week staat weer in het teken van Weer Alleen. Dus we gooien hem in de herhaling. Wellicht dat we dan morgen de luisteraars wel kunnen luisteren naar het gedicht van de week. Weer Alleen. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We staan straks uitvoerig stil bij het 50-plus weekend dit weekend in Zandvoort. En daarvoor gaan we rond de klok van 20 over 3 schakelen met Lana Lemmens van het VWV Zandvoort. En we zijn erg benieuwd hoeveel tassen er al de balie hebben gepasseerd. Uiteraard gaan we ook het voetbal volgen. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Buitenveldert. En daarvoor is al aanwezig voor ons Joop van Es. Om 10 over half drie gaan we schakelen met Joop van Es. Het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog tijd voor de Formule 1 nieuws... het NK schaatsen en wellicht ook een stukje Volvo Ocean Race. Want daar doen ook een Nederlandse boot aan mee, de Brunel. Uh, verder natuurlijk veel muziek en zandvoort nieuws in het kort. Gewoon lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag... op deze oh zo warme 1 november. Hier is Toontje Lager. En ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? Dat je geen eten krijgt? En dat was Toontje Lager. En ben jij ook zo bang? En hier is Mr. Props en Waves. My face above the water.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 We're gonna get De grote doorbraak begon voor deze Mr. Props met deze single waves. En daarvan draaien we ditmaal niet de normale uitvoering. Nee, je hoorde de Robin Schultz remix. Het is tijd voor een politiebericht. Ja, want er is weer het een en ander gebeurd hier in Zandvoort. Ja, en het is, uh, het is zo sneu om te moeten lezen... dat het echt een kwetsbare groep uh, binnen de Zandvoortse samenleving is. Want een oplichter ligt hoogbejaarden potgieterstraat op met babbeltruc. Een nog onbekende man heeft vrijdagochtend twee hoogbejaarde Zandvoortsters met een babbeltruc te pakken genomen. De slachtoffers van 84 en 86 jaar... wonen beide afzonderlijk van elkaar in de Potgieterstraat... waar de man uh, twee keer toesloeg. Rond 11 uur s morgens werd bij de 84-jarige vrouw aangebeld. De oplichter introduceerde zich als een klusjesman. Daarop verzocht hij haar om uh, uh, hem geld te lenen voor wat onderdelen... om verderop in de straat een vloer te leggen. De man beloofde snel terug te komen... waarna de vrouw hem in goed vertrouwen het geld gaf. Een paar huizen verderop sloeg hij opnieuw toe. Ook hier kreeg hij van de 86-jarige bewoonster het geld mee. Beide vrouwen hebben een duidelijk signalement gegeven. De man is rond de 1,80 meter en heeft kort blond haar... dat naar achteren was gekampt tijdens de oplichting. Hij is tussen de 40 en 45 jaar oud. En hij was die ochtend gekleed in een net blauw overhemd... en droeg een crèmekleurige broek. De man sprak accentloos Nederlands. Hebt u toevallig vrijdagochtend rond 11 uur iets verdachts gezien... in de Potgieterstraat? Neem dan alsjeblieft contact op met de politie via 0900 8844. 0900 8844. Van deze laffe uh, roof. En wil je de politieberichten nalezen? Download hem dan nu de CFM app of kijk op onze website. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. En onze website is vernieuwd, dus zeker de moeite van het bezoekerwaarts. waard. En hier is Kats en Papa Oeté. Tell me where did he come from, then I know where to go. Mama says, look really hard, then you always find what you lost. She says, he's never before, he goes out and works hard. Mama says, work and it's good, no one got any company. True, true.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 Het doet me in één keer weer dik aan een raadje plaatje in Café 4. Ja, dat is altijd leuk joh, dat evenement. En dan ja, hoor je een klein fragmentje van bijvoorbeeld deze plaat. En dan moet je maar raden, titel en artiest. Nou, ik zal hem je geven. Dat was Wild Cherry en Play That Funky Music. Ja, de Zandvoortselaan is een week dicht, dus nog twee weken te gaan Albert-Jan. One down, two to go. Precies. Het zal niemand zijn ontgaan. Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden begonnen aan de Salaam. In drie weken tijd wordt het wegdek, de fietspaden, de voetpaden... en de parkeervlakken en alle verlichting vervangen. Een flinke operatie die door de algehele afsluiting van drie weken lang... een behoorlijke impact heeft. Ondanks de brede aankondigingen was het maandag toch nog een komen en gaan... van auto's die ter hoogte van de afsluiting erachter kwamen... dat ze niet verder konden. Mensen luisteren die naar CFM waarschijnlijk. Uh, lijn 80 van Connection rijdt tijdens de werkzaamheden... tijdelijk niet naar Zandvoort, lijn 81 rijdt langs de halte bij Nieuw Unicum voordat hij Zandvoort-Noord ingaat. Maar ik durf te wedden dat over twee weken, als die werkzaamheden klaar zijn... dat we een prachtige entree hebben richting, uh, richting Zandvoort. Dat weet ik wel zeker. Dus nog even op de bladen zitten, nog twee weekjes... en dan hebben we een prachtige entree richting Zandvoort... en het mooie strand van ons. En vandaag genieten we van een heerlijke zonnige dag... met de hoogste temperatuur van 1 november. Dus laten we maar weer naar zomerrit van dit jaar erin gooien. Hier is Anders Nielsen en salsa tequila. Shakira, Nacho, salsa, sombrero, gato negro, mojito, old.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 Van liefde was geen sprake, je was alleen iets wat ik nodig had. De video van CfM aan de Tolweg Tina. deden we even lekker mee met deze van Quincy. Je hoorde verlangen. De en daarmee is het even een half drie geworden. We gaan eens even kijken naar het weerbericht. De warmste 1 november ooit, Albert-Jan. Ja, en uh, nou, gisteren werden ze de, de records nog niet verbroken. Want dat had men ook al verwacht dat het gisteren het geval zou zijn. Maar vandaag kunnen er meerdere stations de warmste dag noteren. Maar dan vooral in het zuidelijke helft van het land. In onze regio komt het kwik in het thermometer uit op 17 à 18 graden. Verder kunnen er vandaag wel dagrecords sneuvelen... want op Schiphol is het record 17,5 graden gemeten in 1984... en voor Wijk aan Zee 16,6 gemeten in 2011. Het landelijke record gemeten door het KNMI-meetpunt De Bild... is 17,3 graden gemeten op de 1e november van zowel 1943... ...als in 1984. En het record voor bijvoorbeeld Maastricht is 20,7 graden... ...gemeten in 1943. Verder draait het vandaag om flink wat zon en het blijft overal droog. De warmte wordt aangevoerd met een zuidelijke stroming... ...tussen het hoge drukgebied Quinn boven Oost-Europa... ...en het lage drukgebied Pia in het zeegebied tussen IJsland en Schotland. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... ...maar ook enkele wolkenvelden... De zuid- tot zuidwestelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur daalt naar een graad of 12. Feitelijk is dat een hele normale middagtemperatuur. Maar we hebben het nu natuurlijk over de nachttemperatuur. Morgen zijn er wederom zonnige perioden en het blijft in ieder geval overdag droog. Wel neemt gedurende de dag de bewolking toe op de nadering van een koufront. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig in de polder. En krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6. En de temperatuur is iets lager en stijgt naar waren tussen de 15 en 17 graden. Zondagavond passeert het koufront en gaat het buiig regenen. En het doet dan ook in de nacht naar maandag. Maandagochtend lijkt het even droog te zijn... maar al veel snel passeert alweer een volgende storing en vallen er enkele buien. De zuid- tot zuidwestenwind is duidelijk aanwezig... en de temperatuur daalt in de nacht naar 11 en stijgt overdag naar een graad of 14. En dan tot slot, dinsdag is het overwegend bewolkt... en vooral in de nacht en ochtend valt er nog enige tijd regen. De zuidwestenwind is duidelijk in kracht afgenomen... en de temperatuur ligt rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. En we komen uit op een graad of 12. Al dus Rico Schreuder. Dan wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Zo meteen gaan we naar Joop van Es voor het voetbal, maar eerst Adel...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 exactly what I'm Dat was Adel en Chasing Pavements. Nou, zojuist even met Joop Van Ness contact gehad, Albert-Jan. Maar die wedstrijd begint ietsje later. In verband met? Buitenveld, het is net het veld opgekomen. Dus die moeten nog warm lopen. En... Dus die krijgen nog ook een boete, net zoals Ajax laat. Ik heb geen idee. Dus die zaten ja. in de file en die kwamen ook te laat in het stadion binnen. Kregen daarvoor een geldboete aan, aangesmeerd. Maar dat betekent dat we even voor drie uur naar Joop Van Ess toe gaan. Maar eerst even wat anders. Ja, aangeschoven luisteraars Peter Smits en Erik de Weert. Heren, van harte welkom in de studio van CFM. Uh, allereerst, uh, Peter, jij hebt alles te maken met Slender You. Het is dit weekend uh, het 50-plus weekend. Wat uh, organiseert Slender You zoal voor de 50-plussers? Uh, nou, Slender You organiseert voor de uh, 50-plus bijna alles. Ze kunnen slinderen, ze kunnen vacuüm doen. We hebben voetenmassage, we hebben handmassages. Dus al dat spul hebben we erbij... Dus dat doen we ook maar voor tegen geregideerde tarief. En dat uh, loopt als een trein. Ik kon er net even, er net even uh, vijf minuten tussenuit... want <lacht> hij had hier om twee uur willen zijn. Uh, dus uh, en in is nu even alleen bezig, maar uh, de zaak zit gewoon vol. Er is veel animo voor, het is mooi weer. Het voordeel hebben we natuurlijk ook. Ja. En er zijn toch wel mensen die we wel leuk vinden... die we vorig jaar ook gezien hebben, het jaar daarvoor ook... en nu eigenlijk toch weer terugkomen... Maar ook dan van buiten Zandvoort vandaan. Dus dat is eigenlijk best een heel leuk contact dat we met die mensen hebben. Ja. En wij naar Slender Uw, ja, die, uh, blijven die bekendheid van Slender Uw uh, uitdragen, uitdragen ja. naar, uh, in Zandvoort. En we hopen dat er veel mensen luisteren en dat ze dus toch eens een keer op de hoge weg durven te komen. En dan uh, hopen we er wat meer succes mee te hebben. Ja, maar goed, 50PLUS, uh, het hele evenement 50PLUS is, is landelijke bekendheid gekregen. En uh, het is natuurlijk ook een prachtig weekend... En vele, vele mensen weten dan de weg naar, naar Zandvoort uh, te vinden. En uh, jij uh, springt daar ook op in als, als, mee, als mede vele ondernemers in, in Zandvoort. Gereduceerde tarieven, je zei het al, kennis maken met alle facetten die, uh, die Slender Youth bieden heeft. Zijn er nog mensen die daar echt voor de eerste keer komen zeggen: van ja, wat is het eigenlijk? Of is het al ingeburgerd? Nou. Er zijn zeker mensen die de eerste keer komen. Toevallig toen we weggingen had ik net een uh, echtpaardje binnen... maar een vrouw die woonde al uh, 3,5 jaar op zandwoord. En die waren ook even binnenkomen. Uh, en die hadden er in principe eigenlijk wel van gehoord... maar nooit meegemaakt. Dus die waren, en die waren eigenlijk heel verrast... wat er eigenlijk bij Slender U gebeurt met die slenderbanken. Ja. En hoe de ontwikkeling bij ons in de zaak eigenlijk is. Want we waren natuurlijk vroeger in Slender U, maar we hebben nu zoveel ontwikkelingen doorgemaakt... ook door uh, hulp door een, een arts die bij ons zit die zoveel dingen bij ons geïntroduceerd heeft en nog steeds doet... waardoor de ontwikkeling heel ver de goede kant op gaat. En uh, ja, daar blijft er wel bij, maar de ontwikkeling wordt dus steeds groter. Want de, ja, de vooruitgang gaat in de, in de cosmetica en in de andere gaat, uh, allemaal zo hard, uh, gaat allemaal zo hard... dat die bijna niet bij te houden is en ja. die andere ontwikkelingen erdoor. En dat is natuurlijk door de komst van Erik een jaar de geleden. Een jaar geleden door Erik Heb... hebben wij eigenlijk uh, dat spul geïntroduceerd... En op, op ingegaan. En ik moet zeggen dat wij daar zeer tevreden over zijn. Hm. En nou, Erik is hier nu. Dus ik vind het wel leuk als we, jullie kunnen ja. kennis maken met Erik. Tuurlijk. En die kan zijn verhaal heel kwijt. Hij is van in principe, komt hij uit de muiden. Hij is dus van de bodymanager. Dat is de basis waar hij van uitgaat. Dus ik hoop dat dat een goed gesprek wordt. Uh, Erik, welkom aan tafel uh, bij CFM. Ja, cosmetisch arts. Wat uh, moeten wij ons daarbij voorstellen? Een uh, cosmetisch arts is... Uh... Een, een niet snijdende dokter. Die uh, probeert de uh, mens een, uh, zeg een tien jaar jonger te laten lijken dan hij eigenlijk is. Uh, je bent een jaar geleden dus bij het uh, team van Slender You heb je aangevuld. Ja. En wat zijn zo al je, je, je, je vakgebieden waarin jij bezig bent? Uh, nou, wat de meeste cosmetische artsen doen, dat zijn de uh, preventiebehandelingen zoals botox. dat je wat later je blijvende rimpels krijgt. Dan kan je met een jaar of tien vertragen. En als je ze eenmaal hebt, dan stoppen de fillers in. Zodat ook dan de rimpels weer weg zijn. En de huid wat strakker is. Uh, wij gaan ook nog een stapje verder. We werken nog met een uh, soort laser. Een radiofrequentieapparaat, Wat de uh, huid door middel van verwarming uh, in de huid uh, dusdanig behandelt. Dat je na een maand of à twee veel strakker gezicht hebt. De, de hangwangen en de kaaklijnen... die langzaam naar beneden zakken als we ouder worden... Ja. die krijgen we weer een beetje omhoog. <laughs> ik zie jou heel instemmig. Uh, ja, ja, ja, nee, ik, ik, ik, ik had het met mijn ogen. En, uh, dus uh, deels voor de 50-plus weekend... Is, het, uh, is dat ook allemaal mogelijk. Uh, maar omdat het meestal wat behandelingen zijn... die toch wat uh, herhaling nodig hebben... Ja. hebben we hem nu niet in het uh, 50-plus weekend zitten... En als ik nou heel eerlijk moet zijn... eigenlijk moet je al bij 40 plus beginnen. Dan wil je het meeste effect krijgen. Klopt, want dan, dan, ben je, dan ben je over de punt heen... en dan begint hè, de, de veroudering van nou. de huid... begint uh, te slaan. Ja, het probleem toe, is dat de huid, huid verouderd... althans, als wij verouder, verouderen... doordat de vetdepots uit je gezicht weggaan. En daar hebben we acht soorten fracties zitten. En die gaan één voor één allemaal leeg. En dan is er geen onderbouw meer onder die huid. Dus die huid wordt slap... En die gaat erin. En, en door middel van bepaalde soort fillers kan je die sancties weer opvullen. En dan heb je weer steun. En dan ziet die huid er weer beter uit. Dan, daarnaast is natuurlijk ook een goede verzorging van de huid. Noodzakelijk. En daar hebben we Westlender, die ook een dus zwaneuidsspecialist. Ja, want de, de producten, uh, evolutie om het zo maar eens te zeggen. De, he, die is constant bezig. Dus je moet ja. constant bijlezen, ja. inlezen. Uh, wat, wat, kan, he, wat, wat kan ik nog meer toevoegen? Wat, uh, uh, wat, wat Toepasbaar is. Nog even terug, je bent een jaar geleden begonnen. Ja. Hoe zijn je ervaringen tot nu toe? Nou, het is heel leuk. Je uh, krijgt hele uh, mooie jonge mensen waarvan je denkt: wat moet ik daar aan doen? Ja. Maar die hebben ook zo'n wens. En je krijgt de 80-jarige met toch behoorlijke diepe gleuven. En die denkt dat alles helemaal weggaat, dat lukt niet meer. Maar we kunnen ze wel weer tien jaar jonger laten lijken. Ja, nou afhankelijk. Het is natuurlijk niet, niet te zeggen. Maar je, specifiek op, op de... Ja, ik vind, patiënt vind ik een beetje een moeilijk woord nee, in dit geval. Maar het zijn cliënten. Client. Ja, cliënten. Daar, daar was ik naar op zoek. Uh, de ene heeft natuurlijk een intensievere behandeling nodig dan de ja. ander. Want ja. iedere huid is natuurlijk weer anders. Uh, maar kan je, kan je gemiddelde... Uh, ja, dat hangt het natuurlijk vanaf. Uh, je, je kan het niet in één consult... Kan je, kan je die zaak realiseren, denk ik. Nee, wij zien altijd de mensen eerst. Ja. En dan... Uh zeg ik altijd, ja, dan moet ik gaan boetseren aan het gezicht. En dat betekent dat de een... Uh, alleen een filler krijgt... en de ander een uh, her en der wat links- klinkt zo rare, gevuld wordt. Opgevuld wordt. Ja, met misschien wat uh, botox erbij. En de ander gaat aan het radiofrequentieapparaat... om het hele gezicht wat strakker te trekken... of alleen maar de, zoals we zeggen... de barcode boven de lip. Oké. Okay. rokers uh, ja, rimpeltjes. Nee. Of de vele praters <laughs> rimpeltjes. Klopt. En dan doen we een, uh, een detail. Je hoeft niet meteen alles tegelijk. En wat momenteel een uh, heel hot item is, is het eigenlijk niet een hot item, maar een koud item. Hm. Dat is het uh, verliezen van uh, ophopingen van vet rond de buik, of de lavendels. Ja. Of de, dingen, de, de dijen die wat te dik zijn, die tegen elkaar komen. Uh, door middel van uh, bevriezing van de vetcellen kan je in 20 minuten een. Uh, omtrekvermindering van 2 tot 3 centimeter krijgen. moet dan een aantal keren herhaald worden. Ja, maar dat, dat was mijn volgende vraag. Dat, dat, is niet, dat, is, dat, dat is niet tegelijk één ingreep... en structureel aanpassing. Dat is, nee, dat is uh, me meerder, uh, een, uh, een serie van 10 Herhaalmomenten, ja. ja. Omdat het... Uh, haal je te veel vet in één keer weg... dan komen er ook veel gifstoffen uit het vet vrij. En de mensen zich wel eens even even lekker voelen. Ja, nee, maar... Uh, dus we doen dat ge... In fases. En als, als, als zo'n even het overtollige vet waar we het net over hebben, maar als je dan zo'n zo serie behandelingen hebt gehad, ja. euh, dan moet dan, dan, want dat, want dat heb ik dan uit ervaring, is dat de, de psyche van de persoon, als, het, hè, als de als behandeling aangeslagen is, dat de psyche van de persoon ook, de uitstraling van de persoon ook weer beter wordt. Dat ze dus ja, het is weer... allemaal en, en, en, en natuurlijk. Ja. Uh, als we mensen uh, bijvoorbeeld laten afvallen, dat is dan net iets anders dan het eisen, dat is echt gewicht verliezen. En het eisen is alleen maar lokaal vet kwijtraken. Als je mensen ook gewicht laat verliezen... dan heb je grote kansen dat ze ook een hondje kopen... weer gaan wandelen, zich ja. vitaler en vrijer gaan voelen. En ik heb echt ook hele jonge mensen binnen zien komen... die bijna gebukt binnenkwamen en daarna ineens in pak... omdat ze nieuwe banen hebben recht op na een keer of tien weer weggaan. Ja. Mensen veranderen. Ja, daardoor. nee, klopt. Mensen krijgen weer een stukje ja. zelfvertrouwen, zelfvertrouwen terug uit. De stralen dat ook uit. En eigenlijk is dat met alle behandelingen zo... Het het verbetert het zelfvertrouwen van iemand. Ook als je in de spiegel kijkt en je denkt... Goh, ik kan nu eindelijk weer zeggen, ik zie er goed uit... dan krijg je veel meer zelfvertrouwen. Dan krijg je ook meer kans op een uh, leuke relatie. Uh, ja. In Amerika roepen ze zelfs... krijg je zelfs meer kans op een baan. Ja. Die, uh, ja, die kunnen we wel gebruiken in deze crisisjaren. Een ja. de nieuwe baan. <laughs> en het leuke is dat... Uh, Best Slender ben ik niet de enige die dat eising doet... Uh, Ineke, die hebben ook opgeleid. De dagen dat ik er niet ben, dat kan uitvoeren. Peter, dit weekend, de mensen die nog even terug naar die 50 plus... die nu dit weekend bij jou langskomen, kunnen daar ook informatie over krijgen? Ja, die kunnen daar informatie over geven als de mensen weggaan... krijgen ze gewoon onze volgers en de informatie mee die ze willen hebben. Dus verder geen probleem. Erik, ik vind het een duidelijk verhaal. Heb ik iets vergeten te vragen? Ja, een heleboel, maar dat doen we de volgende keer. <laughs> ik, krijg, ik heb wel in de wandelgangen gehoord dat je op donderdagmiddag een eigen programma uh, hierover kan gaan wijden. Uh, Erik, hartstikke bedankt dat je de moeite hebt willen nemen om naar de studio te komen. Peter, ook bedankt. Sterkte met de 50-plus dag. Ik weet dat je weer snel terug moet naar de zaak. En nogmaals, hartstikke bedankt voor jullie komst in de studio. Oké, okay, dankjewel. Dank jullie wel. En zo dadelijk het voetbal met Joop van Marie Spargo. Hier is One Night Affair. Dan hoorde het juist uh, al met jou nog een hele hoop te doen hè, voor ons. <lacht> en dat was uh, Spargo en de One Night Affair. Ja, alweer een uh, gouden oude die hoorde bij CFM. Nou, weer uh, Joop Verres gesproken. Wat denk je? Ze zijn nog niet begonnen. Nog steeds niet. Hij verwacht uh, rond een uurtje of drie... dat ze gaan beginnen daar uh, in Buitenveldert. Of N tegen Buitenveldert. Nou, dan, we, dan gaan we kwart over drie weer naar Joop Schaken. Kijken ja, of, of ze dan het trainingspak al uit <lacht> Goed, het enige, het enige groot, grote evenement dit weekend... dus die 50-plus uh, uh, activiteiten in Zandvoort... is uh, volop in uh, gang. Maar de voorbereidingen voor het volgende zijn ook alweer in de gang. Want voorbereidingen voor de Fashion Week zijn ook alweer begonnen. Want vrijdag en zaterdag uh, uh, 7 en 8 november... worden ondernemers in de Kerkstraat en op het Kerkplein... voor de tweede jaar op de rij een Fashion Weekend georganiseerd. Het hoogtepunt is op vrijdagavond. Dan wordt in de Protestantse Kerk aan de Kerkplein... een spetterende modeshow gehouden... De modeshow is onderdeel van een avondvullend programma dat om 6 uur van start gaat. Bezoekers krijgen onder andere een goed gevulde goodie bag en een heerlijk glas Prosecco en diverse gesponsorde hapjes uit de diverse eetgelegen op en rond de Kerkstraat en het Kerkplein. Op het programma staat naast de modeshow ook een optreden van Jeroen Weerdenburg en een, daar is die, bingo met schitterende prijzen. De kaartverkoop voor deze grandioze avond is ondertussen gestart. Kaarten A22,50 euro zijn te koop bij Sektime Beachim en Kids Avenue. Na afloop zullen de deelnemende winkels opengaan tot 11 uur... waar je ook op zaterdag van harte welkom bent voor een hapje en een drankje. Dus vrijdag 7 en 8 november, Fashion Weekend in Zandvoort. Oké, okay, zometeen in het volgende uur dus heel veel voetbal. Hè? We hebben de veteranen en SV Zandvoort en we gaan ze beide volgen. Let's go. Korte broeken weer en zonnebrillen weer. weervragen hier in Zandvoort. Genieten we natuurlijk met z'n allen van Jordereem en Skinny Dipping. Zometeen het tweede en derde uur van Zandvoort op zaterdag. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. girls, girls, girls. Well, yellow, red, black and white. And a little bit of moonlight. For this intercontinental romance. Shike.